Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederlanders hebben ruim 11,4 miljoen euro gestort op Giro 555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de ramp in de haven van Beirut. Met dat geld kunnen de hulporganisaties onder meer voedselpakketten en drinkwater uitdelen aan de bevolking. In radio- en televisieprogramma's op de publieke omroep en de commerciële zenders was vandaag aandacht voor de actiedag van Giro 555. Bekende Nederlanders hebben geholpen om van de actie een succes te maken. Onder andere Giel Beelen, Manuela Kemp, Klaas van Kruistum en Natasja Vroger... namen donaties in ontvangst. En verwacht wordt dat het bedrag nog verder oploopt. Het is voor de derde dag op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Tientallen jongeren zijn de straat op gegaan. De politie heeft opnieuw mensen aangehouden. Rond kwart voor elf werd een noodbevel afgegeven. De politie rijdt rond en roept met megafoons op om naar binnen te gaan. De afgelopen twee avonden en nachten waren er confrontaties tussen jongeren en de politie. Ook in de Utrechtse wijk Kanale-eiland is het aan het begin van de nacht onrustig. Er wordt met vuurwerk gegooid, een auto is in brand gestoken en enkele bushokjes zijn gesneuveld. De ME staat paraat, maar is nog niet ingezet. Op een Nertse bedrijf in Altvorst in de Gelderse gemeente Westmaas en Waal is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer 12.000 moederdieren die zo snel mogelijk worden geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn nu 31 Nertse bedrijven in Nederland besmet verklaard en die worden allemaal geruimd. Bayern München heeft met een monsterscore de halve finales van de Champions League bereikt. In Lissabon werd Barcelona met 8-2 verslagen. Müller en Coutinho maakten allebei twee doelpunten. Komende woensdag speelt Bayern München in Portugal in de halve finales... tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Olympique Lyon. Die staan morgenavond tegenover elkaar. Het weer. Komen de uren steeds minder buien. Vannacht ongeveer 18 graden. En kans op nevel of mist. Morgen eerst zon. In de loop van de middag weer buien. Het wordt dan 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 with my And I know it's done.